I never knew, and I think to myself, what a wonderful mood, yes, I think to myself. Als ik zo naar buiten keek vandaag, dan klopt dat wel. What a wonderful world, je hoorde Louis Armstrong. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 6 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek... en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Rotary Club zamelt houdbare producten in... voor gezinnen onder de armoedegrens. Een kennismaking met de Delftse Dick Stammes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 Hoe die uh, Gloria, Stefan en Here we are, een bos en bos Kijks En is it time? En ja, het is tijd voor het eerste onderwerp van vanavond. Rotary Club draagt gezinnen in Schiedam die op of onder de armoedegrens leven een warm hart toe en zamelde houdbare producten in. Tira Kok praat erover met Andrea Vollebrecht Terpstra. Welkom Andrea, dankjewel. Wat een geweldig initiatief zeg. Ja, het is een initiatief wat we inmiddels al een aantal jaren ondersteunen. Dus het is altijd erg leuk om te doen zo aan het einde van het jaar. Nou, de Rotary Club, daar zijn er heel veel van in Nederland. Klopt. Uh, en ook al heel lang bezig. Zeker. Uh, ik geloof al meer dan 100 jaar. Ja. Dat uh, betekent dat ze wel wat impact hebben dus. Zeker. Rotary is een wereldwijde organisatie met ruim anderhalf of bijna anderhalf miljoen uh, leden. En Het is ooit begonnen in Amerika in 1905 en ja, vanaf daar is het eigenlijk de hele wereld over gegaan. En is het inmiddels de grootste organisatie met de meeste vrijwilligers ter wereld. Het leuke alleen is, vind ik aan de Rotary, we zijn niet per se een goede doelenorganisatie. We zijn een organisatie die zich zeker inzet voor de gemeenschap. Dat is een van de belangrijkste onderdelen van de, van de Rotary Club. Maar daarnaast is het een club club die zich niet richt op maar één doel, maar uh, nou ja, iedere club kiest eigenlijk zijn eigen doelen om te ondersteunen. En daarnaast is het heel belangrijk dat je met elkaar een belangrijke groep vormt. Dus dat je ook vriendschappen uh, sluit binnen de groep, zodat je gezamenlijk je kunt inzetten voor de gemeenschap. Uh, maar je leert ook veel van elkaar. Rotary Schiedam, de Vesten, draagt gezinnen in Schiedam met een, uh, ja, met een kleine portemonnee of op de armoedegrens of daaronder zelfs een warm hart toe. Um, wat houdt dat nou in in Schiedam armoede? Zijn er veel gezinnen die in armoede leven? Ja absoluut. Uh, Schiedam is een van de allerarmste gemeenten van Nederland zelfs uh, en daarmee dus ook in Zuid-Holland. En in, um, ik, de precieze aantallen weet ik niet, maar ik weet dat er heel veel gezinnen zijn, um, nou een stuk of 200 in Schiedam die eigenlijk net te veel ...hebben of krijgen of verdienen om aanspraak te kunnen maken op allerlei steun. Maar feitelijk eigenlijk net niet genoeg hebben om de maand goed rond te komen... ...en eigenlijk een ja, goed bestaan en een goed leven op te kunnen bouwen. Wat zijn nou dingen die bij hun uh, niet aan de orde zijn die zij niet kunnen betalen? Welke dingen vallen dan weg bij zo'n gezin? Ja, dat, dat, dat kun je denken van uh, goede kleding, um, voldoende uh, voedzame voeding, uh, maar ook schoenen. Bijvoorbeeld, uh, Stichting Net Niet Genoeg heeft bijvoorbeeld ook elk jaar een schoenenactie. Die hebben wij als club ook ondersteund dit jaar. Uh, waarmee zij tientallen schoenen kopen, nieuwe schoenen kopen voor kinderen tussen in de leeftijdsgroep van 4 tot... 18 jaar ongeveer. En dat maakt dat kinderen gewoon ja, met droge en warme voeten ook naar school kunnen, ook in de winter. Want uh, we weten dat binnen deze doelgroep er een hoop kinderen zijn die ook in de winter op slippers of kapotte schoenen of de kleine schoenen naar, uh, naar school moeten. Of nou ja, willen buitenspelen of nou ja, onderdeel, uh, ma u, uh, onderdeel uitmaken van, uh, van de gemeenschap. En Stichting Net Niet Genoeg zet zich daarvoor in. En wij hebben voor Stichting Net Niet Genoeg ook deze actie, dus die schoenenactie, ook ondersteund door uh, geld op te halen. Dus het is echt wel een protégé van jullie, die stichting, zal ik maar zeggen. Ja, die stichting die bestaat nu ruim tien jaar. En de blik op, nou ja, blik op actie, dus er zat het blik op 2026 in dit geval... die steunen we nu voor de zesde keer. En die houdt in dat we aan het einde van het jaar houdbaar, houdbare producten... houdbaar voedsel in, inzamelen en ook verzorgingsproducten inzamelen... voor ongeveer 200 gezinnen in Schiedam... die dan in de eerste week van januari een goed gevulde boodschappentas krijgen... zodat ze na de dure ook nou ja, goede uh, voeding hebben om uh, de eerste weken door te komen. Geweldig. En dit was dan blik op 2026. Klopt. Uh, dus we zijn ontzettend blij met ook de bedrijven... die zo'n warm hart hebben. Uh, ja, en op deze manier ook een bijdrage leveren aan, uh, aan Schiedam. Geweldig. Dus 200 gezinnen gaan jullie blij maken. Ja. Met een grote boodschappentas. Zeker. Uh, zijn dat de gelukkigen die vorig jaar ook gelukkig waren? Of wordt dat geloot? Hoe, gaat, hoe werkt dat, die 200 gezinnen? Nou, daar hebben wij zelf als Rotary Club uh, geen zicht op... of ook geen invloed op. Dat gaat allemaal... via Stichting Net Niet Genoeg, die heeft deze gezinnen uh, in beeld en die heeft ook een systeem uh, waardoor zij ja, dit op een goede manier kunnen distribueren. Nou, mag. ik vind het prachtig. Ik vind het een soort après kerstverhaal gewoon. Ja. Het is ook el erg, elk jaar erg leuk om te doen. We zien dat iedereen de schouders eronder zit. En het is eigenlijk, nou ja, gek gezegd, ook wel elk jaar een beetje de, de, de, de sport om weer over het aantal producten van vorig jaar heen te gaan. Uh, en dat hebben we ook dit jaar weer bereikt. Want we zijn ooit begonnen met een aantal honderd producten, rond de duizend geloof ik, het eerste jaar. En we, inmiddels zijn we nou ja, gestegen tot 2700 producten. We gaan dit getal onthouden, Andrea. Ja. En in volgend jaar hebben we dit gesprek weer. En ik dan hoop ga ik ervan het. uit dat we weer nieuw record hebben gevestigd. Nou, hartelijk bedankt, Andrea Vollebrecht-Terpstra, voor het delen van dit Mooie verhaal over Rotary Schiedam de Vesten. De inzameling van 2700 houdbare producten. Dankjewel. je n'oublierai jamais <middels> la baie de la couleur du ciel, le du La rue Madureira La rue que tu habitais Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Non, je n'oublierai jamais Ce jour de juillet Où je t'ai connu Où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps Et nous avons marché sous la pluie Je parlais d'amour Et toi tu parlais de ton pays Non je n'oublierai pas La douceur de ton corps Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport Tu t'es retourné pour me sourire Avant de monter Dans une caravelle Qui n'est jamais arrivée Non je n'oublierai jamais Le jour où j'ai lu Ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus Sur la première page d'un journal brésilien J'essayais de lire et je n'y comprenais rien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 Ik gaf je het allerbeste. En niet de baker, giving you the best that I got. En daarvoor Nino Ferré en Larua Madurera. Zometeen maken we kennis met de veelzijdige Dick stammers. Maar eerst is hier Ink En stay with me. Oh. I'm Ze hadden een wereldhit met Melting Pot. Bloomink, je hoorde ze hier met Stay With Me. Ons volgende onderwerp. De Delftse Dick Stammers is een veelzijdig man. Naast schrijven doet hij te veel om op te noemen. Maar Herman de Bruin probeert het toch. Hij is uh, bezoldigd gesprekspartner, schrijver, docent Frans, stadsgids, barkeeper, vertrouwenspersoon, biljartencoach, therapeut. Zo kan ik nog wel even doorgaan, Dick. <laughs> het begint met een mooi rijtje. Helemaal Doe je dat allemaal? Kan je dat allemaal? Heb je dat allemaal gedaan? Ik heb het allemaal gedaan en een aantal dingen doe ik nog steeds. Maar ik, ben nu, uh, ik word volgende maand 69, dus een aantal dingen doe ik niet meer. Nee, nee. Dus het wildwaterkajak mag je schrappen. nu. Parachutespringer ook? Dat heb ik gedaan en dat doe ik ook niet meer. Nee, het wordt wat rustiger. Het wordt wel, in het ja, leven. dat is wel ja. gezegd. Ja, ja. Maar ja, je hebt wel twaalf boeken geschreven. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, ja. En waar haal je dan die inspiratie vandaan? Ja, dat is altijd wonderlijk. Ik kan daar nooit zo goed op antwoorden. Maar uh, in ieder geval uh, gebeurt het of in mezelf... of ik zie dingen op straat, of in het café... of weet ja. ik waar je op bent. En dan ben ik niet van plan om daar een verhaal van te maken. Maar als ik s'avonds, en dat begint... Het was standaard zo tussen 11 en 2 uur s'nachts. Okay. Dan zit ik gewoon rustig op de bank. En ik doe eigenlijk heel weinig. En dan begint er wat te borrelen van binnen. Mm -hmm. En dan begint er een stroomopgang te komen. En die moet, daar moet ik aan beantwoorden. Dus dan ga ik achter een laptop zitten om te schrijven. Want anders kan ik niet slapen. Dus de, dat moet er eerst uit. Ja, dan maar rolt ik, het verhaal er bijna vanzelf uit. Ja, dat is zo wonderlijk. Ik zeg altijd, er wordt in mij geschreven. Iemand die een broodschrijver is, zoals Simon Carmichot was. Hè? Ja. Die gaat ook heel bewust ergens zitten om te observeren. Ja, die zat want vaak die moet in, om vijf uur weer een stukje in leven. Ja, die zat in die kroeg vaak. Hè? Ja, die ja. zat heel ja, vaak daar, in de kroeg. Daar zag hij het leven gebeuren. Ja. ja, maar die was dus heel gericht aan het schrijven. Omdat hij ook zijn brood ermee verdiende. ja. En ik ben niet gericht aan het schrijven en kijken, maar er gebeurt overdag gewoon heel veel ja. met iedereen. Er ligt geen druk op, maar het komt vanzelf naar boven. Het Borrelen. komt vanzelf, ja. Dat is het. En iedere keer als ik een tekst schrijf, denk ik, wat is dit een wonder. En iedere keer als ik een tekst heb geschreven, denk ik, nou, dit was het. Nou zal er wel niks meer komen. Uh, bijzonder, ja, maar wel leuk ook. om ja. dan uh, toch twaalf boeken daarvan te maken. Ja, en dat is vanaf 2009 ontstaan. Daar kwam er een, de eerste inspiratiestroom kwam en die is gewoon niet meer gestopt. Ja, en, en moest je daar een knop voor omzetten of nee. kwam dat gewoon? Nou, ik zei nog even, het was s'nachts en ik kreeg heel veel pijn. Oh? Ja, het is heel wonderlijk. Pijn, ik denk, nou, ik moet eruit. En toen kwam er een drang, ik moet, ik moet wat gaan schrijven. Ja, heel wonderlijk, ja, ja. ik wist toch van helemaal niks. En ik schrijf een gedicht, woem, in 10 minuten op papier. En toen was die pijn over. Dus het zat erin het, het zat erin, het moest eruit. zat erin, het moest en eruit en toen was het, en het klaar. hield dat lijf het nog tegen of zo. Ja, zo verhaal ja, ik het maar. Ja, en ja. toen was het eruit en dat gebeurde meerdere keren. Dus, en, en op een gegeven moment ging het al makkelijker en nu schijnt. Ja, oké. Okay, ja, dan dan gaat je... het natuurlijk met routine komt dat wel. Ja, ja. Maar ja, je moet wel blijven nadenken. Want alleen routine heb je het niet, moet je niet van hebben. Dan wordt het saai, denk ik. Nee, maar inspiratie en routine gaan niet samen. Nee. Is daar een soort... Dat, ik vind het heel fascinerend om dat te horen zo. Ja. Is daar een wetenschappelijk uh, bewijs of, of inzicht? voor? Heb je daar ooit naar gedaan? Of? Ja, wat is nou... Ik weet niet of wetenschap inspiratie kan onderzoeken. Nee, wat dat, is, dat he, lijkt me heel is moeilijk. Inspiratie? Ja. Wow. Maar ja, er zijn ook psychologen en psychiaters ja. die natuurlijk ook dat soort dingen wel doen. Gedrag van mensen. Ja, gedrag wel, maar dat ja. gevoel van dat iets in jou, ja maar, je meeneemt. Je zou kunnen zeggen, verliefd worden. Je wordt verliefd op iemand, daar kan je ook niet zoveel aan doen. Nee. Dat is geen beslissing. Nee, nee. Inspiratie is ook niet een beslissing. Nee, ik heb besloten zo. om hier ja. op een bepaalde tijd in Schiedam aanwezig te zijn. Dat is een rationeel besluit. Ja, dat doe je, dat, dat leg je ja. vast in je agenda of wat ja, dan ook. Ja, we hebben het afgesproken, ja. ja. dus dat is ja, zo het Inspiratie. Heb jij er iets over te, Ik zou niet weten wat ik erover nou moet zeggen, maar ja. het, het komt wel. Het, het komt of het komt niet. Ja, en als het niet het komt, eigenlijk. moet je je niet druk maken, want dan komt het de volgende dag wel weer. Ja, zoiets. En net wat ik zeg, kennelijk is er een soort voorwaarden, zoiets. Bij mij dan tussen 11 uur s'avonds en twee uur ja, Nou ja, mooi. Zoiets, zoiets, dat, dat, dat je ja. weet hoe het, hoe het zit en ja, dat het ja. nog doorgaat. Want gaat het nog steeds door, dan komt er 13 in de dertiende boek eraan. Ja, nou ja, dat wil zeggen, het is altijd dat, wel, als ik een boek geschreven heb, is het een tijdje rustig. Ja, ja, dan ben je leeg. Ja, ja, ja dat, Maar het ja. is niet zo dat je denkt, dit is het laatste boek geweest. Maar dat weet ik dus niet. Weet je niet? Nee, nee. nee dat is zo. Ja, nee, dat nee, is sorry voor zo, de vage ja. antwoorden, maar <laughs> dat is, ik denk het haast wel, want ja, maar ja, je maakt genoeg ik... dingen mee met al ja, zaken zeker. die ik net opgenoemd Je doet niet alles meer, maar een aantal dingen doe je nog ja, zeker. En dat is ook allemaal En dat, altijd ja, altijd, en dat is altijd met mensen. En dat is tof tot schrijven. Absoluut, ja. Dik ja. Stammers schrijft over mensen. Twaalf boeken. De dertiende komt er misschien aan als ja. het zover komt dat de inspiratie gewoon doorgaat. Ik verwacht het eigenlijk wel. En dan kom je er, mag je er weer over komen vertellen, wat ons betreft. Dat is fijn, dank je. Dankjewel voor dit inzicht in jouw uh, ja, schrijversleven. Dick Stammers, dankjewel. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen door jullie en door mij. Dat wij wakker lagen op onvoltooid verloren dagen door jullie en door mij. Zoveel waarheid nog ontdoken, zoveel nog niet uitgesproken. En het heeft zo voor de hand gelegen bij jullie en bij mij. Maar er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen Opgekropt en weggestopt Stilgesust, zoetgekust Afgeschoven, weggewoven Door jullie en door mij Er is nog zoveel niet gezegd Er is nog zoveel doodgezwegen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 Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. You promised me love. Een van de kernleden van de Eagles, Glenn Frey, hoorde je met Worried Mind. En daarvoor Claudia de Brey. En er is nog zoveel niet gezegd. Zometeen, AI in de zorg. Maar eerst is hier Art Garfunkel. Een wonderful world. Wat een wonderful wonderful world this could be. I, I do, But I do know you. that I love you And I, I know that if you love, love me, me too What a wonderful, wonderful world this would be Don't know much about Chiara trigonometry don't know much about algebra i don't know what a slide rule is for I but i do know one and one is two and if this one could Hij heeft er vertrouwen in, in a wonderful world, je hoorde Art Garfunkel. Het jaar was 1977. Ons volgende onderwerp. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie gaan razendsnel. Ook in de gezondheidszorg wordt het steeds vaker ingezet. Huisarts Johan Brouwer is bij Terra Cox. Johan, je hebt het heel druk, toch nog even tijd voor ons vrijgemaakt. Zeer gewaardeerd, welkom hier. Ja, bedankt voor de uitnodiging, uh, ja. Even bij het begin beginnen. Uh, want we gaan terugblikken op uh, de huisarts en uh, wat ze allemaal uh, doen. Heb je altijd al huisarts willen worden? Nee. Overtel? Oh, vertel. <laughs> nee, ik, uh, ik kom wel uit een medisch gezin. en uh, um, Het was nooit mijn plan om, om dokter te worden. Dat is gewoon een per toeval zo gekomen. Dat was een bijbaantje in het ziekenhuis. Ik vond het heel leuk om uh, mensen... Uh, dat ging meer over eten en drinken brengen. En toen wilde ik meer. Toen zag je alleen maar blije mensen natuurlijk. Maar nou, als ja, je aankwam mensen, met het woord En Voor mensen eten. zorgen. En, uh, ja. en ik wilde ze meer, ook meer beter kunnen maken, zeg maar. Dus dat was het een romantische idee wat ik had. En... Uh, toen ben ik zo eigenlijk dus, uh, de geneeskunde ingerold. Mooi. Um, dus de aantrekkingskracht was eigenlijk het zorgen voor. Ja. ja. ja nou, heel mooi, uh, mooi motief. Als we de laatste jaren in ogenschouw nemen, veel veranderd. De uh, huisartsenpraktijk, de huisartsen, maar ook de patiëntenpopulatie. Uh, als we ze alle drie eventjes uh, belichten. Uh, wat vind jij is er veranderd aan de patiëntenpopulatie of aan de patiënt? Want die zijn natuurlijk ook een afspiegeling van de maatschappij. Ja, zeker. Nou ja, wat, wat ik dan merk... Ik heb dus een praktijk in Vlaardingen, in de Holy. Um, en um, wat ik zie, een toename aan vergrijzing. En een steeds uh, diversere uh, patiëntenpopulatie. Dus het gaat van hoogopgeleid naar laagopgeleid... Van, uh, van autochtonen, allochtonen, als ik dat nog maar zeggen, um, uh, Van jong en oud, maar vooral uh, bij ons wat, wat meer oudere vooral populatie. Oud. Dus dat is in ieder geval een, uh, een verandering die je de afgelopen tijd ziet... Mensen worden ouder. Dus dat is op zich natuurlijk wel gewoon goed. Hè? Uh, maar dat, dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarentegen is ook de, ja, de, de medische sector staat natuurlijk niet stil. Dus er zijn ook steeds meer mogelijkheden. Uh, dus uh, we kunnen steeds meer. Uh, mensen zijn ook steeds beter geïnformeerd. Je kan dat wilde van alles ik kan vooral direct vragen. Uh, ja, ze zijn in ieder geval geïnformeerd. Of ze denken soms beter geïnformeerd mm -hmm. te zijn, dat weet ik niet precies. Dat ja. laat ik aan jou om dat te beoordelen. Maar misschien zijn ze ook. Kritischer of meer, veel eisender merk je dat ook in de hele maatschappij? Uh, ja, het ligt een beetje aan hoe je er naartoe kijkt. Kijk, er zijn natuurlijk collega's, of uh, goed, uh, mensen die zeggen: die denken van dat een, een huisarts het niet prettig vindt als je zelf de Google geraadpleegt <laughs> of uh, artificial intelligence gebruikt. Want tegenwoordig is het veel ChatGPT, uh, ja. wat mensen gebruiken, of TikTok, waar ze hun uh, medische informatie vandaan halen. Daar kan je je vraagtekens bij zetten. Maar ik vind het altijd wel fijn om uh, dat wel te weten en dat wel erover te hebben, want A, ze hebben er al over nagedacht en B, dan kan ik ook in ieder geval een, een zorg en angst wegnemen. Eh? En ik vind het wel fijn dat mensen zich een beetje actief bezighouden met hun gezondheid, want dan krijg je een gelijkwaardiger gesprek. Dan dat iemand tegenover je gaat zitten en die zegt: Nou ja, ik heb hoofdpijn zoek het maar uit, dokter. Eh, dus dat ik vind ergens, vind ik het niet ergens, mensen een beetje zelf een research doen. Maar dan denk ik wel van: Dus onze taak om ook op te wijzen. wat dan wel betrouwbare websites zijn, zoals thuisarts.nl. Eh, daar, daar zit heel veel op. Moet ik naar de dokter, is een voorbeeld eh, van, van, van digitale mogelijkheden. Eh, waar je hele goede, betrouwbare informatie af kan halen. De huisarts zelf. Ja. Is het even leuk allemaal? Of zeg jij, ja, ik moet ook wel eens tijd besteden aan dingen die ik, eigenlijk, ja, die ik eigenlijk niet zo prettig vind? Kijk, elk vak heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Uh, er is veel administratie. Uh, er zijn veel, en dat is ook veel vanuit de, de, de wetgever, zeg maar, die ja, elk jaar lijkt het weer iets nieuws verzint voor een praktijk. De zorgkosten reizen natuurlijk wel de pan uit, dus misschien zal op enig moment de stofkam er doorheen gehaald worden. Uh, hoe zie jij de toekomst? Nou, ik, ik denk die, met die zorgkosten, ik denk dat er ook heel veel op overheid uh, bezuinigd kan worden. Hè? Voor mensen die nog nooit in de zorg hebben gewerkt, maar wel aan de zorg. En die dan dingen verzinnen als een, uh, nou ja, we moesten laatst een valpreventie op gaan tuigen. Uh, en dat had dan iemand verzonnen bij het Zorginstituut en dat, dat zou dan een huisartstaak moeten zijn. Nou, dat kost ons dan weer een uur per patiënt. Dus de oplossing is eigenlijk, uh, praat ook eens met die huisarts. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. ja. Ik wil je hartelijk bedanken, Johan Brouwer, Huisarts in Vlaardingen, voor het delen van jouw ervaringen in de veranderingen bij de huisarts. Dankjewel. I get around an orange peel, a checkered towel, will do at least for now. Cinnamon and gasoline, the coffee I spill on routine, I'm used to it all. But then a oh, wind.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 See Coldplay en Sparks en daarvoor Jack Jarrett, een Nederlandse singer-songwriter met een uh, heel mooi nummer, vind ik zelf. Once in a Blue Moon heet het. En dat was de late avond van dinsdag 6 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Bruce Springsteen blijft nog even bij je. Fijne nacht. She'll let you deep inside. But there's a secret God in she has. She'll let you in her car to go driving around. She'll let you in. Her That'll bring you down She'll let you in as a sail. she's got a secret garden where everything you want, where everything you need, where